Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vliegvelden moeten niet meer groeien. Dat laten de demonstranten nu weten op Schiphol en vijf andere vliegvelden. De omwonenden en milieuactivisten willen dat er minder gevlogen wordt. Ik heb de laatste 20 jaar meer dan 1 miljoen vliegtuigen over me heen gekregen. Wij wonen namelijk onder de polderbaan. Mensen worden er ziek van, mensen hebben er veel te veel last van, liggen, liggen wakker... En ze doen waar ze zin in hebben. Ze krijgen alle ruimte en dan moet ik hier klaar zijn. Voor Schiphol staan zo'n 150 mensen met spandoeken. Ze merkten in coronatijd hoe fijn het was als er minder vliegtuigen overzoeven. En vinden dit, nu het vliegverkeer weer toeneemt, de tijd om er wat aan te doen. Zo willen ze dat Schiphol zijn hubfunctie inlevert. Veel buitenlandse passagiers vliegen via Schiphol om over te stappen op het vliegtuig van hun eindbestemming. Finland en Zweden zijn geen vijanden, zegt een plaatsvervanger van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Rusland ziet daarom geen reden waarom de twee landen zich bij de NAVO aan willen sluiten. Finland en Zweden willen dat graag na de oorlog in Oekraïne. Als NAVO-lid word je beschermd door de andere NAVO-landen. De Finse president heeft gebeld met Poetin om spanningen te voorkomen. Voetballer Quincy Promes wordt ook verdacht van drugsmokkel en huiselijk geweld, meldde Bron na Nieuwsuur. Hij werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij. En daar komt dit dus nog bij, vertelt Nieuwsuur-verslaggever Ger van Westing. Het zou gaan om export van synthetische drugs naar Australië en import van cocaïne via de haven van Antwerpen. En om huiselijk geweld, daar is redelijk veel bewijs voor, foto's en video's. Promesso ook twee vrienden op zijn neef hebben afgestuurd... die hem 20.000 euro boden als hij zijn aangifte tegen de voetballer zou intrekken. En nog een paar uur, dan is het zover. De finale van het Songfestival. In Turijn lopen de straten al vol. Ook een aantal Oekraïense fans lopen door de stad. Zij hopen zich vooral even veilig te voelen. Eurovision is like a bridge to that normal life that we have before the war started. And maybe like for a couple of minutes, for an hour a day... we could just feel safe and normal wordt verwacht dat Oekraïne dit jaar gaat winnen. Om negen uur vanavond begint de finale en onze S10 is als achtste aan de beurt. Het weer nog veel zon, 17 tot 25 graden. Morgen is het weer zomers warm met temperaturen tot 28 graden. En de zon schijnt weer volop. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat feder door wegwerkzaamheden tussen Naarden en knooppunt Emnes 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. De A9 vanuit Alkmaar is helemaal dicht bij Knoopend Velsen door werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de A22. De andere kant op richting Alkmaar veroorzaken werkzaamheden finden tussen knoop Rottepolderklein en Beverwijk Oost 7 kilometer met een kwartier op onthoud, maar daar is de weg wel open. Dan de A10 de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Buitenveldert. 4 kilometer. Met een kwartier vertraging. Er heeft een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Als we deze plaat van Baltimore in de Boy draaien... dan weet je dat de zomer eraan gaat komen. Lekkere zonnige muziek aan het begin van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. We zijn weer Studio Tolweg 10A Albert-Jan zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en voordat we aan het programma gaan beginnen... Weer een uh, druk uh, weekend, uh, onder meer met het uh, voetbal uh, natuurlijk. En uh, ja, we hebben ook de Nationale Molenweekend, hebben we ook nog. Oh. Je kan, uh, de molens uh, kan je gratis uh, bezoeken in de regio. En hier in uh, Zandvoort hebben we de vier in de regio zitten. Dichtbij zijn de molen waar je heen kan gaan dit hele weekend. Die zit in uh, Heemstede, op uh, die, de Groene Daalse Molenstad om nog geen uh, 10 kilometer afstand uh, van ons het hele weekend te bezoeken. Ga naar molens.nl voor uh, meer informatie. Nou, we zijn er weer. Wat gaan wij doen? Goedemiddag. Ja, Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Ze zijn er ook alweer. Jazeker. Met dit weer gaat je, toch, ga je er niet binnen zitten kijken? Nee, nee joh. Je, neem je een transistorradiootje mee. Ja, telefoon. En, en Ben je ga, ook op te kijken? Dan ook nog. De, de ja, CFM-app kan ook nog En dan lekker buiten in het zonnetje met de muziek. En dan uh, de komende drie uur uh, je laten verrassen door Zandvoort op zaterdag. Want we hebben weer een uh, overvol programma. Dus ik begin maar met de uh, geëikte onderdelen die u van ons gewend bent. Allereerst natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. En dan zijn er alweer de nodige, nodige evenementen die het vermelden waard zijn. Het weerbericht. Ja, we gaan langzaamaan toch richting, uh, richting de zomer om het zo maar eens te zeggen. Kijk maar, uh, kijk maar uh, naar dit weekend. We krijgen nog wel af en toe een dipje volgende week. Maar over het algemeen ziet het weerbericht voor de komende week er goed uit. Het dier van de week is om half vijf. We hebben weer een nieuwe weten te vinden. Die is net binnengekomen en die luistert naar de naam. En dat is nogal een ingewikkelde: Diyaya, Hoe Hoef je die? Ja, Ja, ja Diyada. Waar komt dat vandaan? Ja, dan dat moet je wel om half vijf gaan luisteren. Dan weet je er alles weer van. Het gedicht van de week is ook al bekend om kwart voor vijf. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Deze week hebben we een prachtige, brengen we een prachtige obade aan uh, Zandvoort. Onder de titel Samen in Zandvoort. Uh, we hebben uiteraard ook Zandvoort nieuws in het kort. Uh, wat hebben we ook het eerste uur? Vanmorgen was Leontine Trijber te gast bij uh, ons programma Goedemorgen Zandvoort. En onze collega Irene de Jager sprak met haar. En dat ging natuurlijk over de grote glimlachroute die eraan zit te komen. En uh, daar vertelt Leontien van alles van uh, wat er te wachten staat... tijdens die grote glimlachroute. Dus dat uh, ook in het, in het eerste uur. Wat we ook in het eerste uur doen... Dus we gaan natuurlijk voor de eerste keer weer schakelen met SP Zandvoort. Ik uh, bedoel, na een uh, ja, toch een desastreuze nederlaag vorig weekend... dat was er nogal één tegen de koploper. Ik durf het bijna niet meer uit te spreken. Dat was het ook alweer. Even Ik ben hem ook even kwijt, ja, uh, op ja. Het was uh, 3-7 tegen HBOK, de lijstaanvoerder. Maar op, uh, afgelopen week hebben ze het uitgespeeld tegen Almere. Dat was een inhaalwedstrijd. Die wisten zij dan weer met 6-2 te winnen. Vandaag staat op het programma de thuiswedstrijd... die om half drie begint tegen DVVA. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Dus die gaat er om tien over half drie voor het eerst verslag van doen. Het eh, tweede uur eh, hebben we een, uh, nog een telefonische afspraak met Roy van Buringen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, succes van de kofferbakmarkt. En morgen is het weer zover. Dan is er weer een kofferbakmarkt in het, in het dorp. En dan worden natuurlijk ook uh, de nodige verkeersmaatregelen getroffen. Er worden nu allemaal borden neergezet. Dat was vroeger nog wel anders, hè? Ja, toen was het heel kleinschalig op het uh, Gassersplein. Ja. Maar inmiddels uh, zo'n succes helemaal uitgebreid. Ja, dus daarover gaan we Roy van Buringen bellen. Een van de organisatoren uh, van die kofferbakmarkt. En uh, initiatiefnemer jaren terug voor deze kofferbakmarkt. Dus die heeft het kleiner meegemaakt. Maar het wordt nu toch echt professioneel groots. Daarover meer in het tweede uur. Uh, Pit Report ontbreekt ook niet om kwart over vier... We hebben natuurlijk de Giro d'Italia. Gisteren een prachtige etappe met uh, Tom Dumoulin als uh, vaderlijke stimulans voor zijn uh, teammaatje. Uh, die inderdaad de, over de dag etappe uh, uh, uh, gisteren voor zich opeiste. Vandaag gaan we weer een, een fietsen. En we zagen met Mathieu van der Poel al even in beeld. Maar dat is nog een hele lange weg te gaan. Dus daarover later meer in ons programma. En tweede uur hebben we natuurlijk ook nog verder Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen... Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albertjan, we hebben weer een gezellig en vol programma. Blijf er inderdaad bij. Dit is het zonnige ritme van de zomer. Zo is het maar net. En heel veel zonnige muziek daarom. Bluff en de Country Crows. En al iedereen in Spain helemaal live. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht hem nog steeds op mij. Alleen wauw.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 Laten we schepen achter. Nee, en met voor de fotogasten vanaf het podium kom. Een geweldige optreden in 2015. Concert at sea met Bluff en de County Crows. En uiteraard die hele grote hit, de hele grote zomerhit. Holiday in Spain. En dan krijg je gewoon weer zin in de zomer. Nou, we hebben het vandaag ook niet slecht hoor. Een graadje op 18 op dit moment in Stamford. En blijf lekker luisteren naar de Stamfordse radio, want wij hebben de nieuwe banner voor je. with someone else I was trying to convince myself I don't hate it but I gotta face it there ain't nobody else to blame took your heart and gave mine away and I hate it mm, did I break it so many things I wanna Pick up the phone Voor de, deze Ber begon het allemaal met een single op uh, TikTok. En in één keer had hij een hele grote hit met uh, deze Say My Name. Nou, het is al lang kwart over twee geweest. Zodra draaien waarschijnlijk uh, een beetje langer plaat of zo. Uh, of we praten veel over uh, het maar, maar de reacties die binnenkomen zijn goed, zijn positief. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan is het helemaal goed. Ja. Nou, het is uh, het nieuws. De website van uh, de Zandvoortse Courant is een aantal dagen geleden gehackt en om die reden offline gehaald. De afgelopen dagen is er hard gewerkt aan een oplossing met het resultaat dat ze vanmiddag, euh, deze zaterdagmiddag, weer online konden gaan. De afgelopen dagen zijn ze overstelpt met telefoontjes en berichten dat hun website niet bereikbaar was. Er werd om een inlog gevraagd wat voor velen vreemd overkwam. Dit was een noodoplossing om de website te blokkeren zodat het virus niet verder kon verspreiden. De website, euh, zoals gezegd, is inmiddels opgeschoond en kan vanaf nu weer veilig gebruikt worden. De komende tijd zal worden gekeken naar de exacte oorzaak en wat er aan veiligheid verbeterd zou kunnen worden om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Aanstaande dinsdag 17 mei om 1 uur vindt in het raadhuis van Zandvoort het jeugddebat plaats. Onder leiding van burgemeester David Molenburg, uh, wethouder Remon van Haften en griffier Gideon van Driel gaan leerlingen van de Zandvoortse basisscholen weer met elkaar het gesprek met elkaar het gesprek en ditmaal over zaken als de Formule 1, duurzaamheid in Zandvoort en het aanstellen van een kunde kinderburgemeester. Alle Zandvoortse basisscholen sturen twee leerlingen uit groep 8 die samen een team vormen. En na afloop bepalen de burgemeester, de wethouder en de griffier welk team wint. Zij letten daarbij op de voorbereiding, de samenwerking binnen het team, overtuigingskracht en luisteren naar anderen. Het vorige jeugddebat is op 11 december 2020, werd gewonnen door de, deko, de Dieken en Fabian, Fabian van de Maria School en moest toen nog, uh, ge, uh, toen nog georganiseerd worden via Zoom. Gelukkig kan het nu weer in de Raadzaal plaatsvinden. Wil je dan op 17 mei meekijken? Het debat is live te volgen vanaf de publieke tribune of via de livestream van Raadsnet. De politie heeft afgelopen woensdag 11 mei na een achtervolging een 19-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van Heling. Rond half twee s'nachts zagen agenten een motor met hoge snelheid in de richting van Zandvoort rijden. Op de rotonde bij Nieuw Unicum keerde de motor en reed terug in de richting van Heemstede. De politie reed achter de motor aan om deze te controleren en gaven de bestuurder een stopteken. De bestuurder reageerde hier niet op en probeerde te ontkomen. Onderweg gooide het duo op de motor hun helmen weg... Ze reden de Van Lennepweg op en gingen vervolgens rechtsaf de doodlopende Boekenroderweg in. Het duo sprong daar de, van de motor af en klom over het hek van de golfclub. Na een, enkele, na een korte achtervolging te voet kon de politie één verdachte aanhouden. Met behulp van de, honden, van de hondengeleider is gezocht naar de tweede verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen. De motor was voorzien van een gestolen kentekenplaat. Zowel de motor als het kentekenplaat zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar getuigen. Dit mede omdat de bijrijder nog niet is aangetroffen. Heeft u derhalve iets gezien of informatie over het duo... neem dan contact op met 0900 8844. 0900 8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via misdaad, Meldmisdaad Anoniem. En dat nummer is 0800-7000. Een geparkeerd staande vrachtwagen met twee grote afvalcontainers... is in de nacht van donderdag op vrijdag verloren, verloren zwaar beschadigd geraakt door een brand. Even voor half twee werd de brandweer gealarmeerd... voor een brandwegvervoer in de AJ van der Molenstraat in Zandvoort. Bij aankomst bleek daar de cabine van de vrachtwagen in laaien te staan. Dit ging gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle... maar ze konden helaas niet meer voorkomen... dat de vrachtwagen door de brand zwaar beschadigd is geraakt. Hoe de autobrand precies is ontstaan was op dat moment nog onduidelijk. De politie heeft het gebied rondom de vrachtwagen daarom des met lint afgezet... en stelde een nader onderzoek in. Brandstichting wordt zeker niet uitgesloten, de forensische recherche... Zal, uh, deze, zal vrijdag, uh, gisteren dus onderzoek doen... naar de verdere toedacht van de brand. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws. Uiteraard uh, ook te volgen op onze eigen ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben... Nou, zoek even onder uh, ZFM Zandvoort in uh, jouw uh, appstore op je telefoon. Of kijk even op uh, onze website uh, via Google. Dan komt het ook helemaal goed. Vanavond, uh, Albert Jans, ga je er klaar voor zitten? Het Zonfestival, de grote finale. Chips, dipsaus en uh, op de bank. Wel gezellig met de S10 yep. als, uh, nou, geen tiende... maar als elfde optreden vanavond uh, tijdens de grande finale in uh, Turijn in uh, Italië. Nou, we gaan een van de kansservis uh, nu even voor je de zo vlak uh, voor het weer. En dat is wat mij betreft de plaat van uh, Italië. Nou ja, Oekraïne heeft eigenlijk al gewonnen, hè, dat weten we. Maar goed... We houden het even op uh, dat uh, Oekraïne ook gewoon uh, mee moet doen uh, met uh, de reis overgesproken. Helemaal geen slechte plaat, maar uh, winnen staat al uh, vast. Maar uh, Italië die maakt ook een uh, kans op de tweede plek met uh, de single van uh, Megwood wou ik zeggen. Maar mee moet en uh, Blanco en uh, die heet uh, Briefidi en die past lekker bij het weer van vandaag. Ho sognato di volare con te Sono abici di diamanti, mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? heb gebeden om te non Ik mai Anche se il senso non è gebeden om di fuga dal heb gebeden om te worden. Ik heb Sette anche una bugia e ti vorrai amare, lo sbaglio sempre, e mi angoli per tu che mi sei il mattino, tu che sporchi il letto divino, tu che mi guardi la pelle. On me, but De inderdaad van uh, Italië die heet uh, Briffidi. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt op deze zaterdag flink en het blijft overal droog. Er staat duidelijk minder wind en het wordt vanmiddag maximaal 20 graden en in het westen tot 22 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 10. Morgen schijnt de zon volop en is het droog. Later op de dag verschijnt er wel wat bewolking. Er waait een matige oostenwind en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het westen tot 26 in het oosten van de regio. Maandag trekken enkele buien over de regio en daarbij is ook onweer mogelijk. Geregeld schijnt ook de zon. ...en er waait een matige zuiden- en later westenwind. Het wordt 23 à 24 graden maandag. Dinsdag is het overal weer droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 23 graden in het westen tot 25 in het oosten van de regio... ...en er waait een matige westenwind. Woensdag zijn er flinke perioden met zon. Later op de dag komen stapelwolken tot ontwikkelingen... ...en komt het mogelijk tot een enkele regen-CQ-onweersbui... Met 26 à 27 graden is het dus zomers warm en er waait een matige zuiden tot zuidoostenwind. Donderdag waait de wind uit het zuidwesten en wordt er minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 23 tot 24 graden. Het weerbeeld laat flink wat zon zien, maar hier en daar valt ook een bui. Op vrijdag en in het komende weekend valt regelmatig een bui, maar tussendoor schijnt de zon. Vrijdag is het 23 graden en in het weekend wordt het frisser. En stokt het kwik mogelijk bij 19 graden. Aldus Rico Schreuder. Nou, dat klinkt best wel aardig. In ieder geval wat betreft de, de, de temperatuur de komende dagen. Kunnen gaan genieten ook van zonnig weer. Rico weer weet er uiteraard meer over. En straks gaan we live schakelen met Jan van der Leden. Hij is voor ons op Duintjesveld uiteraard. Voor de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen DVVA. En Jan gaat de wedstrijd de hele middag voor ons volgen. Wij doen daar een live verslag van. Hier bij de Zandvoortse Radio. Houd de radio lekker aan. In het DHB zijn we ook op ontvangen op kanaal 6A. Digitaal DHB plus kanaal 6A in de hele regio is hier nu Madonna. Yeah, Een beetje uit de begintijd van deze Madonna. Door haar uh, single, succesvolle single destijds. The Lucky Star. De volgende plaat gaan we speciaal uh, op verzoek draaien. Hier is Regan Bowman. En daarna het voetbal. Maybe I'm foolish Maybe I'm blind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 We hebben hem te pakken. Jan, goeiemiddag. Welkom. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Ja, want uh, jij bent uh, vanmiddag weer uh, bij het voetbal. Lekker weer uh, op uh, Duitsjesveld, Dus uh, dat Ik wordt uh, genieten. De wedstrijd ja. van vandaag tegen de Amsterdammers hè, van uh, DVVA. Ja. De studentenvereniging die uh, altijd een vrij, la la uh, vrij lastige tegenstander lijkt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, het is uh, wel nou voor ons geweest al, maar... Ja, maar het is, het is niet zo dat, het, uh, dat, uh, dat ze op dit moment heel hoog uh, in de competitie uh, staan, uh, nee, toch? Nee, ja, ze, ze staan ook net onder ons. Dus. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, er moeten er moet zomaar kansen zijn. Nou, heel en goed. Hoe zijn we vandaag het veld opgekomen? Uh, zijn we helemaal compleet? Nee, we missen vandaag Nuiselberg, op Berg, Belekamp. But en Nuitse Christine die ook normaal in de basis staan, staan, zitten op de bank, want ze zijn liggen placeerd. Dylan Kreuger is nog geblesseerd en Jess Daan is nog geblesseerd. Zo, dus nou... Dus in de basis staan Roxy, Roxy Groot, Philip van der Linden en Sofjan Aberkant. Oké, okay, nou dat betekent wel dat er heel veel uh, of vaste spelers uh, vandaag uh, er niet uh, bij zitten, Jan. Ja, dat is wel klopt. Ja, ja, ja, klopt. Nou ja, in ieder geval, we zijn begonnen in... Uh, ja, wat zijn jouw verwachtingen vandaag? Ja, ik vind het moeilijk te peilen, maar we moeten gewoon winnen. Want uh, als wij vandaag winnen, dan zullen wij Marken benaderen... die vandaag tegen de koploper speelt, HBLK. Die staan drie punten boven ons. En dan naderen wij die vierde plek. En die vierde plek is wat, dat, wat de na competitie betreft wel cruciaal. Dus we moeten gewoon nog een paar wedstrijden winnen. Oké, okay, dus we gaan er tegen... Ja, wat van de week is dat uh, wel heel goed gegaan natuurlijk tegen Almere... Almere was 2-6. Dat was een hele mooie overwinning. Ja, prachtige overwinning van ja. SV Zandvoort. En uh, ja, vandaag dus, uh, we moeten gewoon weer winnen de tegen DVVA. Ja. Is er wat pu publiek uh, langs de kant? te weinig. Bitter weinig. Mm. Langs het mooie weer, bitterweinig. Dat is een beetje jammer. Ja, dat is heel jammer. Ja, ja en uh, vandaag hebben we ook weer een... Uh, Gesponsorde, de klopgeest komt er ook aan. Gesponsorde bal uh, in het Sponsor, veld. Ja. De uh, Jonkers sponsoren of bakels en partners uh, sponsoren vandaag de wedstrijd al. De wedstrijdbal die, die is over twee weken door jullie gesponsord, hè? Ja, klopt, klopt, ja. klopt. Helemaal leuk. Dus. Nou, uh, Jan, uh, jij gaat we gaan... de wedstrijd uh, volgen vandaag en uh, we komen uiteraard uh, straks uh, weer bij je terug. Oké, okay, graag. Oké, okay, tot, tot straks Jan. Hoi. een van de grote hits van De Palis. Dat was uiteraard uh, Every Breath You Take It. Uh, Blijft een uh, geweldige single. Nou, vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort uh, tussen 10 en 12 uh, uur. En uh, een uh, van uh, die gasten was een, een uh, dame die uh, het een en ander te vertellen had... over een uh, activiteit van volgens mij volgende week vrijdag, uh, Albert-Jan. Klopt, want vrijdag 20 mei is het, uh, is het zover. Dan is dus de grote glimlachroute... Het is uh, een, uh, ja, iets, iets nieuws in uh, Zandvoort. En uh, Irene de Jager uh, pre presenteerde Goedemorgen Zandvoort. En die sprak met uh, een van de organisatrices van deze grote glimlachroute. Zet hem vast in uw agenda op vrijdag 20 mei. En wat het allemaal precies behelst en wat er allemaal uh, uh, gaat gebeuren... dat hoort u van Leontine Trijber. Glimlachroute. Het ja, gaat nu eindelijk gebeuren, hè? Het gaat gebeuren. Vrijdag ja. 20 mei. Aanstaande aanstaand. vrijdag is het, ja. En, dat, ja, ja. en ik hoorde net al op de agenda, er is dus best wel te kiezen op zo'n dag. Ja. En, uh, dus we moeten maar even kijken, hè. Wat is leuk om nu te delen voor de luisteraars? In ieder geval misschien even de praktische zaken. Ja, heel dat, goed. Doe dat, dat? Waarom? waarom misschien. Waarom ja. is of ook heel waarom? belangrijk. Ja, de, de, de, het is een samenwerking hè, van verschillende sociale partners uh, in Zandvoort. Van de Blauwe Tren, de pluspunt van de bibliotheek, uh, van ontmoetingscentrum Juttershart uh, van uh, Kennemerhart... en ontmoetingscentrum Zandstroom van Zorgeland en de ruilwinkel van Sinkool ja. van Mona Meijer... Dat zijn de vijf, uh, in ieder geval de vijf locaties uh, die die vrijdagmiddag open huis hebben van 1 tot 4. En uh, al die locaties gaan iets bijzonders neerzetten. Iets, er valt iets te beleven, er valt iets te halen, een hapje, een drankje, je kunt iets meemaken. Superleuk. En uh, je kunt op al die locaties kun je een stempelkaart ophalen. Dus bij de blauwe tram, de bibliotheek, bij Zandstroom, bij Juttershart en in de ruilwinkel... En als je die stempelkaart op het feest inlevert om vier uur... dan krijg je gratis een hapje en een drankje of twee drankjes. Nou ja, zoiets. Nou. Dus dat loopt te moeite lijkt mij. En dat... het stimuleert, want ja. dat is een beetje de achterliggende gedachte. Er zijn zulke fantastische mooie ontmoetingsplekken in Zandvoort... voor mensen ook die wat brozer zijn, wat kwetsbaarder worden... En we hebben nu de koppen bij elkaar gestoken en met elkaar zeg maar, dit bijzondere event georganiseerd. Die grote glimlachroute. Dus het is een, ja, het is, ik zie het als een uitgeleefd kans om een beetje te gaan gluren zeg maar, bij de buren. Gewoon eens even kijken, wat zijn dat nou voor plekken. Ja. Um, nou, zo. En, en uh, iedereen is druk met de voorbereidingen. Ja. Nou ja, het is natuurlijk... Als je elk stukje even apart neemt... We beginnen bij de, bij de zandstroom. En niet ja. ergens om, maar toevallig staat dat dan als de eerste. Ja. Nou, de zandstroom is natuurlijk een, een bijzondere plek. Een bijzondere ja. plek waar uh, mensen soms met een, met een extra drempeltje... en soms ja. helemaal niet ja. met een drempel binnen kunnen komen. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, vooral mensen die, die op wat voor manier dan ook behoefte hebben... Mm. om een beetje contact uh, te hebben. Zeker, te zeker. En ja en natuurlijk, en natuurlijk zitten er bij ons mensen die vergeten maar wat ik zelf altijd en denk volgens mij kan ik dat niet vaak genoeg zeggen hè, want je ziet vaak dat familieleden best wel lang wachten hè, die dan denken oh dat is van de week mijn vrouw die zei ja nee maar deze club is alleen maar voor zware gevallen nou dat is dus echt helemaal niet zo al ga je maar een beetje vergeten. Ja, van harte welkom. Al vergeet je niet, weet je trouwens ook welkom. En mensen zijn, ik zie dan dat familieleden zijn zo opgelucht als ze binnenkomen. En dat ze iets ja. hebben van wauw, het is hier leuk. En dan wordt hier gelachen. Ja, dat doen we ongeveer de hele dag. Ja. Iedere, van iedere dag maken we een feestje. Dus, dus, dus het beeld, zeg maar wat heerst van zo'n club, ja dat is daar klopt toch. Dat is, en en is de hele het, samenleving. Dat loslaten je ook over. hè? Ja, dat is het absoluut. natuurlijk ook. En zien, ik, ik, ik heb in mijn boek geschreven van het mooiste zou eigenlijk zijn, hè? ik ben best een, hoe noem je dat, een utopische denker. En het mooiste zou zijn als dit soort clubs, in mijn ogen moeten er nog veel meer komen, want er komen steeds meer oudere, eenzame, kwetsbare mensen. Mensen vergrijst. Ja, ja zo'n club kan je zien als zoals je vroeger naar je werk ging of dat je ging studeren en dan moet gewoon de schaamte eraf, het schuldgevoel, weet ik wat er allemaal voor, heftige emoties bij komen kijken. Gewoon ja, ontspannen en een leuke club en, en op een mooie manier samenleven met elkaar. Ja, zeker. Nou ja, de Zandstroom is daar natuurlijk een uh, heel mooi uh, voorbeeld van. Ja, nou, dan, ja. dan hebben we de bibliotheek. Nou, bibliotheek, de bibliotheek is natuurlijk altijd al een mooie plek geweest om uh, te zitten. een Zeker, zeker. En nu, nu zit daar ook uh, dat nieuwe, hoe noem je dat, dat lokale. Dat ja. nieuwe, nieuwe, nieuwe horecabedrijf wat erbij Horeca zit. horecabedrijf, superleuk, mooi. Mooi om ja, ook van alles te beleven. Ja. Boeken lenen, tijdschriften, noem maar op. Het Juttershart. Hartstikke mooi. Van Kenner maar Hart. De ja. Burgemeester na Wijnlaan. Precies. Ook, ook een hele leuk. mooie plek. Zeker, een plek waar zeker. je binnen kunt zitten. met Mooi weer kun je buiten zitten daar ja, volgens mij. Ja. ja, ja de, de, helemaal de, de, waar. Allerlei activiteiten ook. Volgens mij wordt er ook gebiljart daar. En er wordt gekaart. Ja. Ik zit even te kijken op mijn... wat ze hebben volgens mij specifiek ook nog... Kan ik dat nu zo snel vinden. Even kijken hoor. Wat Juttershart uh, die vrijdagmiddag gaat doen... Um, nee, dat ik, er, ja, ik heb, er, hier, ik heb hem hier. Ik heb hem hier. Tijdens de open middag uh, tussen 1 en. Nou, om langs te komen, even kijken. 4? Tussen 1 en half half uh, ja, Want als 4. ben je niet, als, je, als, je, als ben je niet om 4 uur. Nee, dan ben je, dan ben je niet klaar. Uh, nou ja, goed. Maar ik zie het al, ik zie het al. Schilderen van een blije kei. Oh. Ja. ja, dat ga. En een work workshop, schilder van een blije kei. En kunst zie je samen, er is altijd iets te vinden. Ja. Nou, het dus schilderen van de Blije Kei, dat, dat mogen duidelijk zijn. Je, ben, ja. je vindt ja. ook de keien nog steeds in het dorp overal. Hè. Ja, heel geweldig. Ja, ik, vind mooi. ik vind dat ja. zo fantastisch. Ja. Er zijn ook mensen uit Duitsland die uh, dat uh, meenemen uh, ja. en, en dan hier neerleggen. Oh, wat en, goed. Ja, is echt Internationaal. Internationale keienuitwisseling. Internationale ja, ja zeker. Bij, bij ons lag er op een gegeven moment ook eentje voor de deur. Het is zo bijzonder, want je hebt echt het gevoel dat je een schat vindt. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, dan hebben we de ruilwinkel. Nou, de, ja. voor heel veel mensen is dat al uh, een, een, een begrip. Hè? Je kunt er een kopje ja. thee uh, gaan drinken. Ja. En het is natuurlijk een superleuk winkel om in te kijken en om ja. te snuffelen. Ja. Want. Dat ja. wat er ligt, dat, dat is al heel bijzonder. Ja. En uh, ja, als je niks te ruilen hebt, uh, is het ook niet zo erg. Want uh, het, het kost een klein bedragje om daar iets te ja, kunnen kopen. Ja, voor een kopen. klein prijsje. Ja, ja. En degene, in Mona, Mona Meijer, is natuurlijk ook een begrip in, in Zandvoort. En zij is zo artistiek. Zij heeft die winkel zo fantastisch ingericht, zeg ja. maar... met alweer gebruikte spullen. Dus alleen al daarom is het hartstikke leuk om daar een kijkje te ja, gaan. Ja, en, en, en ook, dat is natuurlijk ook nog mogelijk. Ik weet niet of dat er nog behoefte aan is, maar mocht je iets uh, willen geven daar... Dat je ja. zegt van nou Ik heb iets en ik, ik hoef er niks voor terug. Want ik vind het gewoon fijn dat het op een andere plek terechtkomt. Ja. waar iemand er ook ja. blij mee is. Ja. Dan kun je dat ook afgeven daar. Zeker. Ze ja, hebben wel bepaalde straat. restricties. Hè? Er zijn sommige dingen ja. die, ze, die ze niet accepteren. Maar ga er anders nee. eerst even langs om te vragen. Ja. wat ja. ze willen aannemen ja. en, en hoe ja. je dat het beste kan doen. Dus ja, dat is ook, precies uh, goed idee. Ja, zeker. Niet een probleem. Nou, dan hebben we natuurlijk de zandstroom. Ja. Nou ja, nee sorry, en, daar, hadden we, daar is Hans Stroom, dat de, de, die hadden we, de blauwe tram. De blauwe tram, ja. Nou ja, uh, ik uh, de, proeven en ontmoeten in de blauwe tram, uh, dans met Anita Daanen in de grote zaal, ja, ja. Muziek luisteren in de grote zaal en de, ook een workshop ontspannen voor mantelzorgers. Natuurlijk ook heel leuk om, uh, om te doen in de bovenzaal. Ja. En dan is er in de bibliotheek nog poëzie met Theo Chin Su. Nou. Ja, helemaal waar. Allemaal hartstikke leuk. Kortom, Allemaal er is gewoon leuk. heel veel te doen. Ja, ja, en dan misschien nog eventjes over het feest. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Ja, ja, ja. Wie je, feest... nog, je mag nog even wat zeggen. Oh ja, oké. Okay. Want, want uh, inderdaad om vier uur zeg maar, is de slotmanifestatie of het eindfeest of in ieder geval het feest, hoe je het ook wil noemen. Ja. Het grote glimlachfeest. En ja, dat, dat wordt echt bijzonder. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat heeft een beetje de sfeer van de Oud-Hollandse uh, met de geblokte rode tafelkleedjes en tafeltjes en stoeltjes. En uh, we hebben speciaal voor deze gelegenheid hebben wij een lied laten maken, dank aan het ...corona herstelfonds van de ja. gemeente samen ja, leuk, in Zandvoort. Echt, ja, dat is, dat is gewoon uniek. We hebben het bij Zandvoort bij al een paar keer gezongen onder leiding van een muzikant en ik krijg echt kippenvel van. Ja, dus het is echt leuk. een hartstikke mooi lied. We gaan ja, het ook mooi. draaien zo hoor. Dus, ja, heel leuk. En het maar... is geschreven door twee professionals en die professionals die hebben eerst allemaal input gehaald, opgehaald bij deze verschillende organisaties. En het gevoel is echt, jongens, we doen het samen in het ja. dorp en iedereen hoort erbij. Weet je wel, we sluiten niemand uit. Ik vind het heel dat knap binding. zoals ze dit gemaakt hebben, dat Lied. Ja. Het, is, het is knap, omdat alles erin zit wat erin ja. moet zitten. Ja, precies. Dus dat is ja. echt super. Super ja, gedaan. Ja, mooi. Nou. mooi. Nou, en zij komen, Peter en Helen, zeg maar, komen optreden. En om het Fitliet dan uur. zingen. Die komen het zingen. En de eerste keer zingen ze het dan samen. En de bedoeling daarna is dat ze het met zoveel mogelijk inwoners van het dorp zingen. Hartstikke. Liefst ook kinderen erbij. Dus ik roep ook echt jongeren op. Kinderen kom, op. Kom lekker kom, naar het plein kom. om vier uur. Ook al ja. is je school uit. En ook al ken je het lied niet. We hebben flyers. Dan kan je ook met La La La meedoen. Dus dat, dat lijkt Altijd. mij echt een prachtig moment. Ja. ja, dat vind ik wel mooi. Ook met uh, La La La kan je gewoon uh, meezingen. Dus volgende week vrijdag op het plein om 4 uur het lied uh, Samen in Zandvoort. Nou, wij hebben dat lied al een paar keer gedraaid... bij uh, de Zandvoortse Radio uh, CFM. En ook vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort... kwam je uiteraard langs na dit interview met uh, Leontien. Maar uh, wij gaan uh, daar uh, straks op een andere manier uh, aandacht aan besteden. Want uh, jij hebt uh, om kwart voor vijf het uh, gedicht van de dag... Ja. Samen in Zandvoort. En dat is uh, uiteraard gebaseerd... Uh, op uh, dit uh, lied wat, uh, ja, wat volgende week vrijdag dus... Uh met z'n allen gezongen gaat worden. En ook uh, de officiële uh, zangeres en uh, de maker van het lied... Uh, die zullen daarbij aanwezig zijn. Dus uh, houd het in de gaten. En uh, je kan het uiteraard ook even nalezen op onze ZFM-app... of de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Daar vind je alle informatie. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. En dit is de laatste. Warren G. en Nate Dogg. Toch al meteen. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn you keep. Regulators. Mount up. It was a clear black night, a clear white moon, Warren G was on the streets, trying to consume some scourge for the eve, so I could get some phones, rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G, seen a car full of girls, ain't no need to tweak, all of you scourge know what's up with 213. So I hooked left on 21 and Lewis, some brothers shooting dice, so I said let's do this, I jumped out the rock and said what's up, some brothers pulled some gas, so I said I'm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 Switching my mind back into free mode If you won't skirt, sit back and observe I just left a gang of those over there on the curb Now they got the freaks and that's a known fact Before I got jacked, I was on the same track Back up, back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G Just like I thought they were in the same spot In need of some desperate help Nate Dogg and the G-Child were in need of something One of them names was sexy as hell I said, ooh, I like your size She said my chorus broke down And just sing real nice with you And keep me right I got a car full of girls And it's going real sweet The next stop is the East Side G-Funk, step to this, I dare you. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass wow. and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.